Estland heeft 1,3 miljoen inwoners en is, naar Europese maatstaven, een arm land. Op de Dam bij het Zeeuwse Bruinissen is een lijk gevonden in de buurt van een brandende auto. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen sprake van een misdrijf. Het weer het is overwegend bewolkt bij 1 tot 4 graden. In het zuiden en midden van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Overdag is het druiderig en wordt het 4 graden. Vanaf zondag wordt het weer kouder en neemt de kans op winterse baaien weer toe. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Um, nog even terugkomend op de tijdloze agenda, waar ik zojuist een aantal oefeningen uit voorlas met betrekking tot de spreuk op 23 augustus. Het doosje gaat weer dicht. Volgende week mag het doosje weer open. Het is een tijdloze kalender met uh, wijsheden en spreuken. En die zijn allemaal afkomstig en geschreven door Nanette van der Ham. Ooit bij ons hier bij Nachtvluchten te gast geweest. En deze kalender is uitgegeven bij uitgeverij Ten Haven. Dat even voor alle volledigheid. Volgende week een uh, volgende wijsheid of spreuk of wellicht oefening. Het is onze nieuwjaarsuitzending. Niet dat we daar uh, onze hele programmering op gebaseerd hebben... Maar Zoals u van ons gewend bent, houden we wel altijd rekening met de datum. Zo was er eerder deze nacht een reis langs radiofragmenten van 1 januari door de jaren heen. Mensen die overleden zijn op die dag dus, 1 januari. Later in de nacht Rob de Nijs, die afgelopen zondag 68 jaar is geworden... en in dit uur Penny de Jager, die wordt morgen 63. Zij is te gast in een aflevering van Helden van Toen, een bijdrage van NTR. Het is een hernieuwde kennismaking met bekende Nederlanders... die vroeger regelmatig op radio en televisie kwamen. Wat is er van hen geworden? Hoe gaat het nu met ze... en hoe kijken ze terug op de hoogte- en dieptepunten in hun leven? Ben Kolster is in deze aflevering... de dus in gesprek met Penny de Jager. Danseres, choreograaf en actrice. Ze verwierf landelijke bekendheid met haar optredens bij Avro Stopop. Woonde gedurende lange tijd in de Verenigde Staten... en was getrouwd met toetsenist Rick van der Linden. Die is er niet meer, die is overleden in 2006. Penny de Jager, die is er nog wel, ze is morgenjarig... en was in oktober bij Ben Kolster te gast.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 Lang voordat muziek bij popzenders als MTV met videoclips in beeld werd gebracht... vulde zij het scherm met haar danseressen. Samen met de beroemde popidolen van die tijd. Haar naam staat, samen met die van Ad Visser... synoniem voor het veelbekeken hitparadeprogramma Avro's Topop. Vandaag is onze held van toen, danseres en choreografe Penny de Jager. Dag Penny, goedenavond. Hey. Welkom. Eh... Uh, Gebruikelijk is dat we altijd even teruggaan in de tijd okay. om een uh, stukje geluid te laten horen. En ik zeg ook bij het televisie, want dit programma wordt uh, ook uitgezonden op het digitale geschiedeniskanaal Geschiedenis 24. Okay, laten we luisteren. Okay. Ja, je, je, het komt gelijk al weer bij je ja, terug natuurlijk. Ja, ja, daar zat heel Nederland, jong Nederland natuurlijk, naar te kijken. Want ja, in die tijd, er was niet meer dan als je de, de, de platen echt wilde zien... het geluid wilde uh, vertaald zien in beelden... was er alleen maar Avro Stoppel met Advisser en met jou, hè? Ja. Hoe ben je in de tijd bij dat programma Verzeild geraakt? Um, nou, er, was natuurlijk wel al, er waren wel meerdere popprogramma's, uh, maar Avro Stoppel was het helemaal. Ik raakte Verzeild, ik zat bij het Nationale Ballet. Dat klinkt zo raar, raak ja, het Verzeild? Ja, ja, ja. Vertel, ja, ja, ja, toch wel een beetje. Uh, ik dans bij het Nationale Ballet en ze zochten wat uh, jonge danseressen... Uh, dat was voor Top Pop. en toen heb ik een paar televisieshows gedaan en daar viel ik enorm in op mm -hmm. en zodoende ja ik was ook mijn haar helemaal zo wild en zodoende kreeg ik een beetje naam en ik had ook al publiciteit en ze zochten bij Toppop Rien van Wijk uh, de, de oprichter van mm -hmm. het programma naar een beetje opvallend meisje een kleintje een beetje die overal tussendoor kon bewegen bij die lange armpjes van 1 ja. meter uh, bijna twee <laughs> ja, meter ja die zo lang ja. moet altijd zo naar boven kijken ja, ja. En, en die een gimmickje kon zijn en die goed kon dansen en, en ja, de X-Factor noemen ze dat nu. Uh, uh, dus een beetje kwaliteit had. Dus uh, ik heb auditie gedaan en ik werd aangenomen gelijk. Ja, die klassieke danseres, want dat ja. was je. En over die gang, laten we zeggen, vanuit het klassieke ballet... naar de, naar de showbiz, we ja. het zo dadelijk hebben. Ja. Dat programma, het was, dacht ik, de, de Nederlandse versie... van het Engelse programma Top of the Pops. Hè? Wat ik de BBC Ik denk die... het wel, maar ik kijk natuurlijk niet zoveel televisie. Maar ik, ik denk wel dat ze wat inspiratie gehaald hebben uit, uit die hoek. Ja, dat ja. denk ik wel. Want dat vraag ja. me ook zelf af. Kijk je daar ook naar om ja, een beeld te krijgen? Want, en, kijk, een, een pionier heeft natuurlijk altijd het voordeel... Er was niks ja. en je moet het zelf maken. En dan ja. zeggen we nu achteraf, ja, klopt. zoals Penny de Jager dat deed, uh, ja. dat was uniek. Ja. Maar had je al voorbeelden nee. in het buitenland? Nee, ik, ik, ik, uh, ik had geen voorbeelden. Want waar moet je naar kijken? Dus als je nu iets wil zien, dan kijk je naar YouTube of je kijkt naar iets. Of er zijn zoveel shows. Je haalt overal inspiratie ja. vandaan. Maar ik heb het gewoon allemaal uit mezelf gehaald... Ja, maar ik bedenk me natuurlijk, ja. de kabel was er niet. Zoals nee. wij nu even, dan zou je zeggen, nou Penny, kijk even om een voorbeeld te kijken, Kijk ja. eens even naar dat Engelse programma. Ja. Dat kon helemaal niet nee. in die Nee, er natuurlijk. was wel ja. al zoiets in, in, in uh, een Amerikaans programma. Een beetje go, -go achtige dancers die alleen uh -huh. maar zo deden, weet je wel. Maar geen clips, nog helemaal geen verhaalstijl. Helemaal niks nog met decors of met danseressen. Ja, heel summeer. Ja, kun je eens, uh, uh, top, of uh, the pop, top of the pops in Engeland. Zo dat heet was het, hè? He? Ja, ja. ja, dat, heeft, dat ja. heeft gelopen tot voor enkele jaren. Goeie danseressen. Ja. Ja, ja. Ja. Maar uh, laten we eens naar de opbouw van dat programma kijken. Je, wo je wordt op een gegeven moment, zoals je vertelt... werd je gevraagd door Rien van Wijk. Ja. Maar eigenlijk vanuit het niks. Uh, ja. Ik denk dat Ad Visser, die natuurlijk al een bekende... Uh, dit is op de radio, was. Ja. Radio 3, of Hilversum 3, bestond toen nog niet. Maar bestond toen al wel, om ja. het van Veen te spreken. Ja. Uh, dat je uh, uh, ja, dat zelf moest gaan opbouwen. Ja. Hoe, hoe ging dat? Uh, je uh, kwam de eerste keer. Uh, nou het, Eigenlijk... Uh, als je over chemistry, chemistry spreekt. Er was er gewoon chemie tussen ons allemaal. Het was mm -hmm. toeval dat iedereen zo leuk bij elkaar paste. Dus het ontstond gewoon. Iedereen was jong denk ik. Ja, ja. maar het ja. ontstond. Iedereen was ja. enthousiast. En we hadden allemaal een beeld van zo moet het. En er werd niet eens zoveel gesproken. Meestal kwam, kwam Rien van Wijk van zou je dat en dat en dat. En ik mocht het dan zelf invullen. En ik werd een klein beetje bijgestuurd. Of ik deed dit of ik deed dat. Ook, ook Ad uh, en zijn vrouw was heel belangrijk voor Ad. En nu mm -hmm. nog natuurlijk. Maar die ik al die kleding. en ook Zoals mijn ouders, die, die, die hielpen me ook met mijn kleding. en Het was, het was een grote, enthousiaste groep die, die een wereldprogramma wilde ja. maken. En dat ontstaat en met zoiets, inspira ja. ja. inspiratie. Ja. Uh, veel Nederlandse artiesten, ook veel buitenlandse artiesten. Ja. Uh, werd er, ik, ik noem maar iets, uh, als de Cats kwamen in die tijd natuurlijk ja. een, een Volendamse supergroep. Uh, en, hoe, nog? Hoe, ja, en nog. En hoe pakte je dat dan aan? Want iedere groep is uh, nou anders natuurlijk. De Cats natuurlijk. Ik niet zo vaak bij, bij op te treden, omdat die al zelf een grote groep waren. Ik stond vaak bij solisten of ik werd er even tussen gemonteerd. Toen ook al, dat uh -huh. was al heel heftig. Tussen montage en licht in de camera was al heel heftig. Uh, t, t, ja, t, t, het ontstond gewoon. Dus er uh, werd wel naar gevraagd van kan je dit of kan je dat? Uh -huh. En je deed het gewoon. Ja, deed en dan het. kijken hoe het, ja. want dat ook dat beeld. En je foto hangt hier ja, uh, onder andere hoe het meisje toen was. hebt leuk, leuk, al die krullen. <hij> want dat was een van je handelsmerken. Je ja. hebt nu nog steeds lang haar, maar die grote... Die Bos. grote pluisbos, ben Ik ben mee maar. begonnen. Ja, ja. Ja. Was dat ook eigen haar? Um, eerst, dit was een pruik. Aha. Voor een tijdje. Maar mijn eigen haar was toen ook blondachtig. Dat dus zat ik toen ook al wel helemaal in te krullen. Maar ik had zo verschrikkelijk veel uh, optredens. Ook in die tijd. Dus dan kon ik niet iedere dag mijn haar zo uh, wild doen. Dus ben ik met pruiken gaan begonnen. Ja, ja. En, als het maar opviel. En, en de eerste reacties, want uh, ja. het was nieuw, dus alles ja. was nieuw. En we ja. vonden in die tijd natuurlijk iets sneller mooi dan nu... omdat we zoveel nee. kenden. Maar hoe, ja. hoe kritisch was men? Ook jonge mensen, leeftijdsgenoten. Wat vonden ze ervan? Uh, weet je dat ik daar heel weinig mee sprak? Omdat ik natuurlijk uh, heel... Ja, je was dan zo beroemd? Ja, nou, beroemd niet hoor. Ik bedoel, wat is beroemd? Nee. Um, nou, weinig tijd om, om met anderen te spreken. Want ik, ik, ik dansde natuurlijk ook nog op alle, allerlei andere plekken. En ik gaf les en mm -hmm. noem maar op. Dus ik, ik had niet zoveel tijd om, om zoveel erover te praten. Maar dit bijvoorbeeld, dat haar, dat creëerde ik zelf. Haalde ik uit tijdschriften of, of dingen. Toen die, kwam die, die, die, die flower power. Tijd mm -hmm. kwam ook een beetje. Ja. Dus ja, die kleding en die groepen zagen er ook allemaal heel heftig uit. Dus ja, dat moest er. Heel veel bombaring. Het moest echt met ja. Veel. Het was letterlijk showbusiness ja. als Nederland dat ja, eigenlijk nog niet kende. De voorgaande generatie die ja, groot geworden was in de jaren 50, die had toch een ander beeld van... die waren ja. opgegroeid met uh, ja. danseressen waren voor hen, denk ik... die achter Walden en Muizelaar stonden denk het, in, ja. de, in de Sleefwijkervuus. Ja, u, klopt, klopt. Als het om ja, entertainment klopt. ging. Ja, klopt. Voor jou was het natuurlijk toch heel wonderlijk... Uh, misschien ook in het begin, om naast al die David Bowie en andere achtigen te staan. Ja. Wat, wat zijn je herinneringen aan? aan... <laughs> nou, alleen maar leuke. Ja. En, uh, en, en die hele tijd heb ik, heb ik als fantastisch ervaren. Want ik wist toen al dat het iets bijzonders was... in mm -hmm. een zo'n klein meisje, die alleen in de studio rondhuppelt... en, en daar aanwezig mag zijn, zo, zo zag ik dat ook al... En uh, ja en, en dan zag je die, die groepen binnenkomen. En, en soms kwam er zo'n hele magische wolk omheen mee met en managers. En ze zaten al in, in de kantine te spelen. En die hele act, die hele popgroepen act. En vooral de Engelsen was ja wel. Ja, oh, die konden er wat van. Ja, ja. En die werden dan vers ingevlogen, Aha. zeg maar, uit Engelands morgens. En soms zaten er wel vier, vijf groepen in, in, in de kantine. Noem eens namen, wat herinner je je? Oh, of, uh, nog zoveel. Uh, ja, ik moet altijd heel diep nadenken. misschien. De, oh ja, Sweet, uh, uh, Status Quo, ja. uh, David Bowie kwam één middag. Uh, Advies heeft er meer herinneringen aan. Uh, de Golden Earring verscheen vaak. Uh, alle Nederlandse groepen mm -hmm. natuurlijk. Uh, ja, goh, jeetje. Had je Verres, ja. uh, Noem maar op. Venus shock Ja, had je Had je de, de, de, de mogelijkheid om met ze te praten? Om iets, iets uh, even ja. kennis met ze te maken? Of was het echt op de set, voor de camera's, repeteren, pats? en dan. Ja, ik, ik was heel lang best wel een beetje verlegen ook. En ik was erg met mezelf bezig, natuurlijk. Het haar weer iedere ah, keer he? en, en, en ah, ja. je uiterlijk. En ik zag ze dan wel lopen, maar ik dorst niks te zeggen. En uh, misschien high of zo. Of, of goed, wel kijken natuurlijk. Had je zelf voor, voorkeuren van als die nou komt, als David Bowie komt, dan. Nee, uh, ook niet eens. Nee, nee, nee. Nee. Had je Nee, nee ik ja. vond Status Quo helemaal te gek. Uh -huh. En uh, ik vond Tom Jones heel interessant. Uh, maar ik had geen voorkeur. Ik, ik vond de Hollandse groep ook heel erg leuk. Uh, nee, ik vond de Golden Eren heel interessant. Ja. Het was natuurlijk de tijd voor popmuziek, zoals we dat nu niet meer kennen. We hebben natuurlijk nu iedere generatie heeft natuurlijk zijn sterren, maar het is net of het toen. Of is dat ook een beetje mijn perceptie, omdat ik toen zelf natuurlijk ook in die leeftijd was. Wat je nu niet kende. Ja, dat je er anders naar keek in die tijd, omdat het nieuw was. Nou, het was wel trendsetterig. het was wel nieuw eigenlijk voor. Het was nog niet gedaan. En uh, het, is, het is ook eigenlijk heel interessant dat je nu, als je terug kan denken, dat dat ontstond gewoon, al die muziek. Het is, het is eigenlijk heel bijzonder. Ja, er gebeurde echt ja, iets. Er gebeurde hè, echt tijd, iets. Ja, er gebeurde echt iets. Zoals je nu ook de, de, de hip-hop trends uh, hebt, en dat, dat is ook nieuw. Dat had je niet kunnen denken tien jaar geleden. Dat, dat die stijl zo zou zijn gegroeid. Ja, en waar je en de nu ook en... weer bij betrokken bent, komen we misschien straks ja. ook op. Nog even, uh, we hadden straks, of ik, ik zei het in, in de inleiding, hè, dat uh, MTV werkt nu met... Uh, en al, ja, al, al 20, 25 jaar gaan met hele mooie clips, grote regisseurs. Ja. Er was vaak een probleem als David Bowie niet kon. En dat ja. nummer stond toch twee. En ja. Advisser wilde dat natuurlijk laten horen. Ja, dan was nou, maar één... niet. Dan he? He? Dat, dat, is, uh, dat is het team. Want Hij bepaalde wel. Uh, hij moest de speeches maken eromheen. Je, wou, maar dan, erop, dan was er ja, dan maar één redder he? in de noten. Was jij Ja, ja. ja. Natuurlijk nou, ja, zeer vereerd en helemaal leuk. Ik ben toen ook begonnen met uh, mijn balletscholen En ik, ik weet nog wel. Uh, cocaine in my brain. Die, dat was een hit. Ja. Ja, dat zou je nu, nu niet meer zo noemen, maar dat was helemaal hot. En dan moest ik een soort straatscène maken. Dat verzon ik dan zelf. Was dat niet Dillinger? Ik weet het niet. Ik ik heb toen, moest donkere mensen hebben, gekleurde mensen. Dus dan ben ik in mijn auto gaan rijden. En die heb ik gewoon voor straat geplukt. En ik had ook een balletschool. En dan had ik een een jongen daar, die schoon koffie. Ze zei, jij moet mee, en jij moet mee, en jij moet mee. Dus je was zelf aan het kaasje, de types die dan bij zo'n nummer hoor. Ja, neerzetten, mijn danseres aan het opleiden. Dus toen is het allemaal zo ontstaan. Dus ik ben wel gooien. Grafietjes gaan schrijven en uh, goed gaan luisteren. Waar, waar gaat het over? Dus ik ben eigenlijk wel een beetje begonnen met, ja. uh, met het uit te beelden. Ja, en dan, uh, ja. dan werd er een klein verhaaltje getoond ja. met je danseressen. Ja. Wat nu heel ja. normaal is. Ja. Maar ik ben toch wel een beetje zelf begonnen. Heel vernieuwend eigenlijk. Ja, eigenlijk ook. Benny, laten we eens ja. gaan luisteren naar gewoon muziek uit uw tijd. Ja, leuk. Stevie Wonder. Cool. <lacht> Uh, uitgezocht door mijn gast van vandaag, mijn uh, held van vandaag, eigenlijk moet je heldin zeggen, Penny de Jager. Mm. Wat, wat heb je met Stevie? Uh, ik vond het toen al heel lekker groovy, heerlijke muziek. Lekker. Eigenlijk is het ook een beetje de voorloper voor de, voor de stijl van nu, mm -hmm. maar dat was al heel baanbrekend, die muziek. Ik vond het heerlijk. Heb je hem ontmoet in de top op jaren? Nee, hij is nooit geweest. Volgens mij niet, is hij nooit geweest. Nee, nee. En Hij is wel een van de eersten die begon is met filmpjes uit Amerika. Je vertelde straks, en daar gaan we het nu over hebben... want dat vind ik toch interessant om te weten... hoe een klassiek geschoolde danseres... Nationaal Ballet, Capina Ballet... Uh, uh, die nou ja, in de amusementswereld terechtkwam. Uh, ik vraag me om te begrijpen... wat vonden je ouders ervan? Dat je die, ja. die sprong hebt gemaakt? Nou, eigenlijk als ik nu terugdenk... heb ik respect voor mijn ouders... dat ze het goed vonden. Want uh, die tijden van nu... kan je niet vergelijken met, met toen. Als je een klassieke balletopleiding hebt... dan ben je echt zo... Er is niks anders dan ballet, ballet, ja. ballet, klassiek ballet. Dat is ook de enige manier. Het is gewoon topsport. En uh, ik zat net helemaal in de lift, ook bij het Nationaal Ballet. Het ging hartstikke goed. En dat ze me toch hebben laten gaan, dat ik mocht... Ik zie die dag nog als... Ja, zo haal ik voor me, dat ik naar mijn ouders moest van... Uh, want ze willen bij het Nationaal Ballet. Dat ik, mo ik moest kiezen... En uh, dus ik moest gaan zeggen van nou, vind je het goed dat ik het Nationaal Ballet opgeef, het Klassiek oh man, opgeef. Man, ja. In die tijd hè, ja. als je nu dat zou doen, nu zijn er al die programma's, al die showdansen, al die, al die dansprogramma's. Dat was er dus totaal niet. Dus het was wel heel erg... Okay, dat ze dat mij lieten gaan. En dat zeiden ze zo. Ze ja. zeiden niet... meisje, Penny, denk na over wat je gaat nee. doen. Want ja, topop is even aardig. Misschien twee, drie jaar. Ja, maar... ja dat hebben ze wel gezegd natuurlijk. Ja. Maar het was, ik voelde me daar zo verschrikkelijk thuis. De lampen, de lichten en de kleding. Nou, je ziet wat ik met mijn uiterlijk ja. mocht doen. Het was helemaal... Nee, helemaal, helemaal mijn ja. ding. Ja. Ik kon me uitleven. En uh, ja, dus uh, ze stonden erachter. Want er is geen weg terug meer natuurlijk als je N dat doet. Nou, nee, nee. nee. Ja, nee. Als je eenmaal daarvoor nee. kiest, dan... Ja. Uh... Nu weer wel, hè. Nu we, nu dat kan, kan nu wel. Ja, ja, nu, ja. nu kan alles. Ja, ja. Nu kan alles. Een soort crossover zoals we nu zeggen. Dat, oh, ja, maar die maar tijd toen was, was het klassiek ballet. Chique show. Kunst. show was niet, niet not done. Het nee, was nee. een beetje niet ziek. Het was een beetje... beetje Ordy ja. ook een beetje. Het waren de... de ja, en daar is niks mis mee. Want dat waren ook vakvrouwen natuurlijk. Maar de meiden achter Walden en Muizenlaar. Ja, maar ja, het, het was hadden. nog niet nee, zoals nee, nu. Nee. Dus ja. uh, uh, even naar je milieu. Uh, dat klinkt ja. wel zo deftig. Uh, Beeldhoven, dat denk ik... Je hebt vast op de werkplaats bij Kees Boeken gezocht. Ja, hoe weet je dat? ja, Net op Tricks ja. zeg ik dan ja, klopt. maar even. huiselijk. Klopt. Koningin B.A. Ja, leuke en, uh... school. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ja. Echt een top school. Ja. Wat voor mensen waren je ouders? Um, um, uit een heel chique milieu, laat ik het zo zeggen. Uh, moeilijk om terug te denken, want ze leven helaas niet meer. En dus, uh, er blijven dus dingen hangen uh -huh. dat dat uh, streng. En voor, voor, ik heb nog twee mooie zusjes. Ze waren heel erg... Uh, uh, dominant aanwezig. We moesten strikt. Uh, we mochten wel veel, maar het moest wel allemaal volgens de regels. Ja, ja. En, uh, en, maar jullie werden ook wel in opleiding... Ja. in de toekomst gestuurd. Oh, ja. Was de keuze om als klein meisje aan ballet te beginnen... je eigen keuze? Ja. of? Ja, ja dat wel. ik wilde niets anders dan dansen dansen ik zat al uh, op de lagere school met spietjes in mijn tas. En uh, mijn moeder maakte van die tutuetjes. Uh -huh. Ik wilde gewoon ballerina worden. Dus je hebt die hele gang, zoals je dat kunt voorstellen, zo'n klein meisje ja. was, met die staakbeentjes ja, en dan zo'n zo dingetje. Zo ja, ja dat ja. geef ik nu weer les. Dus ja, ja. dat is wel heel leuk. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, de eerste uh, de eerste sprong was Scapino? Uh, nee, ik heb uh, dansacademie gedaan. Ge ik gewoon, ging gewoon naar zo'n plaatselijk balletschooltje. Mm -hmm. En dat werd later drie keer in de week. En, terwijl ik op de werkplaats zat. En dan uh, ga je op je veertiende ben ik al naar Amsterdam gegaan. Naar de balletacademie. Dat moet je auditie doen, dus uh -huh. uh, ja. ja. En toen kwam je dus bij Scapino, want daar zagen ze al gelijk... Uh, nou, het, het ja. was het Scapino Academie, ja, ja. Dat duurde vijf jaar. Dat, dat was Gasco. Uh, dat was het Nationaal Ballet. Dat was het Nationaal Ballet, ja. ja, ja. ja. ja. En daar ontwikkelde zich al een talent anders dan zoveel meisjes die dat ja, aardig kunnen doen. Ja, ik wist wel al dat ik stond altijd al wel vooraan. Mm -hmm. <laughs> en iedereen zei altijd, nou jij wordt het gewoon. En ik, ik, ik wist ook niet anders dan dat ik het een ballerina zou worden en, en, en een goeie. Ik heb uh, daar heel raar penny geen foto's van kunnen vinden. Die heb je waarschijnlijk in je eigen archief verstopt. Was je zo'n meisje echt zo'n zo uh, ja, zo klassiek Russisch-Frans ja. meisje... Ja. met zo'n knotje van ja. achter zo'n gezichtje? Ja, ja. Heel, heel dun sprietje. Mm -hmm. uh, klein, petit... Um, ja, ik weeg nog niet zoveel, maar met zo'n balletknotje, ja, helemaal ballet, ballet, ballet. ballet. En die jongens konden echt met je gooien, ja. dat was natuurlijk echt. Ja, uh, ja, ja. ja. er ja. was niks anders dan dat. Ja. Wat, ja. Wat, wat, wat is dat, denk je, dat, je dat, zo, dat dat het is? Dat is een passie mm -hmm. en dat is ook iets wat je weet. Ik, ik weet niet, uh, sommige mensen hebben dat, die, die weten al heel jong. Nu, Ik geef nu kindjes les, dat vind ik wel erg leuk. Mm -hmm. En als je vraagt aan sommigen, wat wil je worden? Sommigen, je wordt dat dan ook. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Dat zie jij ook al ja. nu al bij meisjes ja, ja, van 5, 6, 7 jaar. Ja, ik kan zien ja. of, ze, of ze het talent hebben. Ja, ja. En of het, het is een combinatie met intelligentie, doorzettingsvermogen, achtergrond. Uh, dat alles aanwezig is om er te komen. Want je, met talent alleen kom je er niet. Nee. Het, is, het is ook een fanatisme wat je moet hebben: van ik wil daar staan, ik wil de beste worden. Ja, hard werken ja. en alles ervoor over ja. hebben. En dan als je er staat, denk ik het uh, vanuit jezelf, die, woom, die zaal in. Ja, weet je dat, ja, maar dat, dat, daar zijn ze zich nu, vandaag de dag, meer bewust van dan toen. Mm -hmm. het, was, het was bij mij meer discipline. En nu wordt er over uitstraling gesproken en de X-factor en al die dingen. Daar werd bij ons niet zoveel aan gedaan. We, mm -hmm. Het was meer discipline, discipline. En je voet moest zo, je been moest hier en... en en dat was Met al die Franse termen. Ja, ja. heerlijk, ja. Ja, zalig. En, uh, maar het, het, het, het was een, het, vooral streng en discipline. En dan werd er wel gezegd: je moet stralen. Maar ja, dat, uh, nu, nu is een kind al bewust van. Ja, ik heb uitstraling. Zeggen ze nu toch altijd. Ja, ja, ja. Maar dat, dat wist ik nog niet eens. Dat was geen televisie, je kon het nog nee. niet gezien hebben. Nee. We weten nu nee. al, althans als je nu ja. jong bent, hoe je een ster moet zijn. Ja, dat wordt nu ja. dagelijks uitgemeten ja. op de televisie: van morgens volgens avonds laat. Ja. Iedereen die weet. Wat, wat uitstraling is, de X-factor, en noem maar op. Ja. Dus, uh, en ze willen tegenwoordig ook vaak niet... maar nou ben ik zelf aan het hiernaar interpreteren... maar je bent met dat vak bezig, ook nu met jongeren. Ze willen niet iets worden, nee, ze willen beroemd worden. Ja. Het kan niet, kan niet schelen Ja, maar mee. dat ja. klopt. Dat ja. Te zeggen, dat wat je daar zegt, dat is waar. En dat is het goede van belet weer. Hè. Je begint bij helemaal terug, bij af... en je moet die discipline eerst hebben en het kunnen. Uh -huh. En voordat je überhaupt een ster kan worden of iets mee kan... Dus dus je hebt al zo'n lange weg heb je afgelegd. En nu worden er sterren gecreëerd. Ja, en uh, alhoewel, ik, ik moet toch zeggen, ook met die talentenshows. Van, uh, maar ja, zingen is... moet je kunnen, want je kan toch ja. zo uh, het in je hoofd nee. hebben. Als je zingt als een kraai, dan kom nee, je maar, toch dat... niet heel veel. Nee. <laughs> Gelukkig zijn de, zijn ze wel streng aan het worden. Ja. Uh, dan ga je naar het Nationaal Ballet, wat natuurlijk een grote naam was en is. Ja. Uh, Sonja Gaskel, die naam ja. viel al. Ja, uh, die heb ik nog gezien. Er wordt van haar gezegd dat ze zo vreselijk streng was. Oh, ik heb er. Nou, ze kwam niet meer zo vaak, want ze woonde in Parijs. Uh -huh. Ze had ruzie gekregen hè, met ik de weet, leiding. Ik ja, weet, nou, ja. dat, dat ontgaat je dan allemaal. Ja. Ik bedoel, je, je, je, je, je komt ook in zo'n grote wereld. En dan kijk je zo naar de solistes op natuurlijk. Je begint leven dus 11. Dan kan je ze opgroeien. Naar, mm -hmm. en, uh, ik bedoel, je, je, je moet naar die grote kijken. Maar dus dan kom je in zo'n grote studio. en dan, staat, dan zit daar bijvoorbeeld Sonja Gasko. Wie die van Danzig. Uh, de, go, de goden ja, zeg Ja, maar. de goden. Oktober. Dan ben je ja. zo zenuwachtig. Mm -hmm. Je durft amper naar binnen. Dus ja, het is doodeng allemaal. En wat, wat mensen dus nu bij die X-Factor en al die programma's meemaken, dat maakte je daarmee. En toen, hoe was dat? Hoe reageerden ze op dat kleine meisje, het beeld dat van Scapino? Nou, dat, dat, dat, dat is heel streng. Dat hoor je pas allemaal later. Dan moet je naar beneden. Weet ik nog, moest je daar... Dan, kreeg je dus, dan hadden ze alles opgeschreven. En uh, dan moest ik weer auditie doen. En nog eens auditie. Je moet wel twee, drie keer terugkomen. Uh -huh. En dan krijg je dus een beoordeling. En, uh, ja. en dan weer trainen. En, en, en Ik had zoiets van, ik draai drie toeren. Weet je, want dan ga je helemaal op blinde naartoe. Alles wat je maar wat achter, wat je achter maar, elkaar ja. wat je zou hebben, ja, zou je nou, hebben gedaan. ze reageerden laten goed, maar ja. dat zeggen ze niet hier, het zegt. Nee, nee. En ze zeggen ook niet: je moet daar aan werken of daar aan werken, want er staan er honderd achter je. Dus, uh, en zorg dat je vooraan komt. Ja. En uiteindelijk, met in het achterhoofd: ik wil in het ja, beroemde zwanenballet. Ja, het ik wil alleen ja. maar zwanen meer. Alleen maar zwanen meer. Van Tchaikovsky. ja. ja zo mooi. Is dat ervan gekomen? Heb je het ooit ja, gedaan? Ja, ik heb het heel vaak gedaan. Ja. Ja. Ik was al understudy voor de vier zwaantjes. Wij, wij deden jeugdvoorstellingen bij het Nationaal Ballet, dus uh, dan, uh, dat was heel leuk. Je hoorde dus echt bij de coming generation, ja. om het in heel goed ja. Nederlands te zeggen. Ja. De ouders natuurlijk waanzinnig trots daar in Beeldhoven. Ja, mijn ouders waren heel streng en gedisciplineerd ook wel. Van, van, je, je moet gaan, want ik weet nog wel dat, ik, dat het vaak... want ik ging met de trein iedere dag. Uh -huh. en dat het, een paar keer heel slecht weer was. En dat ik niet eens op mijn fietsje naar het station kon. Mijn moeder zei, nou doe je maar stokken over je schoenen en je gaat maar. Dus pushen, pushen, pushen. Push, Gewoon dat, doorgaan, doorgaan. Dat, dat heb je ja. dus meegekregen. Ja. Dan lukt dat allemaal. Op weg, uh, ja. je had ook uh, Alexandra Radius kunnen, kunnen zijn. Ja, eigenlijk als ik, ik denk, als ik terug, nu terugdenk, als ik niet voor de showbiz had gekozen, dat ik wel heel ver was, was uh, ja. bij het Nationaal Ballet was blijven plakken of naar het buitenland. Ja. Ik denk ook wel buitenland. Dat ja. denk ik wel. Wat, wat vonden ze ervan bij het als je nou belet, toen je met die mededeling kwam, ik ga naast Advisor staan in Nou, zover was het toen nog niet. Ik weet wel dat ik heel veel shows al deed en dat ik in de kranten kwam. En dus ik moest op kantoor komen en ik moest uh, een keuze maken. Ze zeiden: want ik kreeg te veel publiciteit en ik werd soms opgehaald met een taxi uh, tussen de lessen door en tussen de trainingen door. En dan met... gaat er een soort piek rond ja. één persoon ontstaan, Juist. dat is slecht voor de groep. Ik moest kiezen, ja. ja. Dan ben je langzamerhand gedwongen om te nou, zeggen... Man, ja. wat gaat het worden, ja, wat gaat het worden? Ja. Juist, zo, zo ging het wel. Ja, ja. ja. Nou, dat weten we wat het geworden is. Maar wat het niet geworden is, althans niet heel erg zichtbaar... maar je hebt het wel gedaan, is zangeres worden. Ik wil je naar een fragment laten luisteren... en kijken van 14 september 1972. Dat was een screentest voor het uh, AVRO-kinderprogramma ah. Bibelenbonds. Wil ik dat u. horen? Dat weet ik niet, Wij oh, wel. Oh, oh. Ja. Uh, ik heb jullie net verteld wat mijn naam was. Weet u het nog? Gerne? Weet je het nog? Hoe heet het dan? Goeie? Dandy. Dandy, nee, Penny, weet je wel? Zeg het eens. Dus? Penny. Penny, ja goed. En als je iets te vertellen hebt, dan zeg je maar Penny. Dat, hè? Oké. Okay. Gaat een liedje van Tuipje zingen, ja? Kom maar, met hand omhoog. Echt handje, ja. Kom, ga je verder? Ik maak van mijn vuistje een huisje, een huisje. Ik maak van mijn vuistje een huisje voor mijn duim. Mijn vingertjes zijn samen een huisje zonder ramen. En zo kijk met plezier mijn duimpje door een keer. Ik maak van mijn vuistje een huisje, een huisje. Ik maak van mijn vuistje een huisje voor mijn duim. Hij and Sing in the Penny. Ik oh, maak van leuk. mijn vuistje een huisje oh, voor, wat voor kinderen. Ja. Oh, wat leuk. Het is ja. een, een uh, screentest die we gevonden hebben van dat kinderprogramma. Je hebt het niet gedaan, geloof nee, ik. Nee, dat he? is het nee. niet geworden. Ik ben het nee, niet nee. geworden nee. Ik weet niet meer zo lang geleden. Als top ophoudt, op het houdt een keer op. Hè. In ja. 19, de eerste keer in 78 geloof ik. ik, zou niet, ja. ik zou echt... uh, wat dan? Want dan heb je oh, dus... Toen, oh, ik had mijn eigen balletscholen. Dus, oh, Het was een, ja. Je was een merk geworden. Ja, als, ik, ja. ik, ik, ik uh, was al begonnen met de ballet de Jager. En ik had zo waanzinnig veel werk. En uh -huh. ik had de grootste balletschool van Nederland. Dus... Uh, voor klassiek ballet? Nee, nee, nee. Of alleen ook, voor het show? ik gaf ook wel klassiek ballet, ja, ja. show. Allemaal mm -hmm. show. Ik had wel drie groepen of vier groepen uitstaan soms. Die Duitsland, Luxemburg, we gingen naar cruisebooten, uh, Spanje. Het was echt een bedrijf geworden. Ja, heel, dus groot heel veel bedrijf. meiden die heel allemaal Een heel groot nou, bedrijf. Ja, ja. ja, dat is me bijna overkomen. Ze mm -hmm. stonden in de rij. Kun je dat dan ook? Want vakmatig. Ja. Mensen leren uh, ballet, klassiek ja. leren, meisjes, ja. maar ook uh, jonge vrouwen die uh, ja. in het vak willen, in het entertainment ballet. Mm -hmm. Dat kun je natuurlijk als geen ander. Ja. Maar directeur zijn Directrice. van 30 of dat ja. Ja, ja. ja, heb ik moeten leren. Dat is ook een vak hoor. Mm -hmm. <laughs> maar je moet altijd, ik, ik weet nog wel dat ik een paar keer meisjes moest zeggen dat ze niet meer mochten blijven. Dat vond ik heel eng. En de eerste paar keer heb ik echt op de gang staan huilen. Ik denk, oh moet ik dat leuke meisje zeggen dat ze niet mag meedoen. Maar dat leer je, dat is een kwestie van het ja. doen. En je kan kiezen, je kan strengen. Directrice worden of een aardige. Maar dat, dat heb ik allemaal moeten leren. Je bent een beetje Sonja, Gasko. Met nou, al. Ja, ik denk, maar ja. Wel, ja, je moet wel pit hebben en ja. je moet durven en lef hebben, maar je leert het er vallen en opstaan. En, uh, en beslissingen durven nemen. Het is ook wel een paar keer fout gegaan, ja, uiteraard. Dat leer je natuurlijk ook. Je zei, wij stonden overal uh, ja. in Nederland in, in Europa. Ja. Uh, televisie ja. uh, shows, uh, schepen ook, van ja. alles cruise Croeschepen. Ja. Ik had soms wel vier, vijf groepen staan. Ja. Ja. Noem eens programma's die wij kennen, waar je uh, in te zien was. Op televisie of Marco Bakker shows heb ik uh -huh. gedaan, uh, Litawer shows. Um. Oh, ik weet ja, heel het niet. veel. Dus, ja, ja, ik, ja. Ik, eigenlijk alles. Ja. Als en, het ballet was, was ik het. En uh, we denken dan altijd onmiddellijk als eerst natuurlijk aan Lou van Burg. En, nee, uh, niet, dat was nee, voor nee, mijn tijd. Nee. <laughs> nee, want Wacht ja. even, Penny. Oh okay. Lou van Burg ja. en Rudy Karel, die ja. naar Duitsland gingen, daar groot werden. je werd op een gegeven moment ook gevraagd naar Duitsland te komen. Ja. Wat, wat wilden ze van je? Uh, Bob Royens, die ging naar Duitsland. De beroemde regisseur. Ja, ja, die heeft mij ook wel groot gemaakt met Moef gegaal voorprogramma eerder. En die zette me altijd vooraan. En daar heb ik heel veel grote shows mee gedaan in Duitsland. Mm -hmm. Het was gelijk twee weken lang op hotel en, en repeteren, repeteren. Wat leuk. Had je het gevoel? Ik word, een, ik word een, uh, ja niet letterlijk een Rudy Carel, want dat is iets anders, maar ja. ik word zo iemand. De eerste Nederlandse die in mijn vak in Duitsland, wat dan natuurlijk toch een veel groter ja, het land is. Ja, zat er wel in. Ja. Het zat er wel in. Het, het is dus, niet echt gelukt, hè? Jawel. Het, het, het zat, ik zat helemaal op de goede weg. Alleen, ik zat in een in een rare periode privé. En dan, dan worden dingen... gaan keu, Je moet een beetje keuzes gaan maken. Mm -hmm. En het werd een beetje te groot. Er ontgingen me een paar dingen. Ik ben nu weer veel van het dan toen. Want dat komt je natuurlijk ook wel makkelijker op je af. En nu zou ik dat niet meer zo gauw uh, nee zeggen tegen iets. Nou, wat, wat ging er dan mis? Je, uh, je vind, ik had dat verkeerde managers om me heen. Ja. Uh, verkeerde mensen. Dat is dus iets wat je... Uh, dat zou me nu niet meer overkomen. Maar dat moet je ook leren. Je ja. krijgt succes. Nou, je bent, het wordt groot. Ja, ik, ik, ik was zo waanzinnig met mijn werk bezig. Uh -huh. Dat je niet kan kan bedenken. Dat het aan de andere kant, aan de zakelijke kant, fout kan gaan. Of mensen die je uitkiest die je manager moeten zijn. Of je Of... Uh, dat gaat dat wordt te groot je, je hebt de controle verlies je ja. maar eigenlijk kan je en en en kan niet nee. of je moet of je doet het ene of je doet het andere want ik wilde zelf ook nog optreden en dat ik had dus eerder gewoon helemaal 100% directrice moeten zijn of 100% gooi graven en wat strenger maar het woord manager kwam toen ook pas op uh, bedoel, nu, nu wordt er een, een, een businessplan gemaakt uh -huh. voor, voor iets. Maar daar had ik nog nooit van gehoord. En je deed maar. En het, het, het ja. ging maar lopen. Ja, het en je groter, luisterde naar ja. mensen. En weet jij veel. Ben je bij de neus genomen? Financieel? Ja, een paar keer wel. Ja. Paar keer wel. Dus ook, ik, ik geef ik, ik, m, mezelf de schuld. Ik had gewoon beter moeten opletten. Maar het kan niet. En, en, en. Ik wist bijvoorbeeld niet wat, er, wat de inkomsten waren. Dat weet je niet. Nee, nee. Want ik was weer in de studio bezig. Ja. Jij werkte maar. Ja. Uh, het werd ja. steeds groter. Shows ja. overal. Ja. Ja. En die man of vrouw. Die, aan de financiële nou ja, knoppen, die kon straks wel ook iets in zijn eigen nou, ja. Ik hou niet van maar, ja. het wijzen. Is, het, is, uh, het is een samenloop van omstandigheden. Het wordt gewoon te groot. Ja. Maar en, uh, als het anders was ingedeeld... Ja, en businessplan, mensage, plan, ja. meer vergaderen. Dat, dat, Je leert nu, het nu, hè? Dat, oh, ja, ja. Jonge mensen leren ja. dat op academisch. Ja, nu, nu start iedereen heel ja. anders. Anders was ja. je uh, nog groter in Duitsland geworden, maar Absoluut. iets anders wat bij je hoort, dat weet iedereen natuurlijk wel: de tent en Willemruijs. Oh ja. Dat Heel kort heeft het maar geduurd, een paar nee. seizoenen, dacht ik. Ach, twee acht of drie jaar. Is zeven het zomer? Ja. ja. Ze, ik noem het acht ja. jaar, Dat zijn wel seizoenen. Ja. Ja, zeven jaar, volgens mij zeven jaar. Maar het werd, die tent was, dat was de laatste periode, denk ik. Toen ja. we het steeds in gezien. Ja, we zijn vroeg. begonnen ja. in, het in bussen. Ja. En allerlei theaters, en door theaters. En die tent, dat ze, hij wilde zo'n reizend circus van de Vara. Ja, ja dat was waanzinnig. Het werd heel erg duur. Hij deed ja. alles. Ik heb Willem wel gekend. en eh, Ik vroeg hem eens, kun je dat nou ook zingen? We hoorden jou net zingen. Hij zei, Willem Ruis kan alles tot het tegendeel is bewezen. Dat is wel heel ja. knap, hè, dat Ja, dat ik, ik, die, die man... Ik, ik, uh, ik hoop dat hij erboven heel veel leuke dingen doet, maar die verdient het en die was de tijd ver vooruit. Mm -hmm. Als hij was blijven leven, denk ik altijd, was hij een grote regisseur geworden. Een, een film, ik zag hem die kant wel opgaan. Ja, wat... ja, maar hij, hij, hij had het gewoon bij het juiste eind. Mm -hmm. Hij zag het gewoon helemaal goed. Wat was het, spe wat was het speciale aan Willem Ruijs? Hij zocht toen al mensen op kwaliteit. En op persoonlijkheid uit. En op mensen die, waarvan hij dacht, daar kan ik ver mee komen. En die luisteren naar mij. En die zijn er voor mij. Daar was hij mm. heel erg op. Zijn team. En dan sprak hij dan ook tegen van, uh, jij doet dit, jij doet dat. En dan waren woorden ook niet meer zo, zo belangrijk. Het, iedereen ging voor hem, vocht voor hem. Maar hij, kocht, hij, hij zocht die mensen zelf uit. Ja. En, en daar was hij sterk in. En, en jullie voelden elkaar ook heel goed ja. aan. Hij wist gewoon, ja. die vrouw wil ik erbij hebben met die ja. groep. Ja, dat is mijn... ja. En, en hij kwam mij ook altijd vertellen met mijn ballet... dat meisje doet zo en dat meisje doet zo... en die hoef ik niet meer. Dat kwam hij wel vertellen. Ja, hij en, zag alles ja, dus. Hij kwam ja. ook op ja. de repetitie kijken. Hij liet niets liet hij los. Hij, uh, hij zat er bovenop. En, en, en durfde dan... jou dat ook te zeggen? Ja, jij natuurlijk, absoluut. Uh, Wie ja, oh, nou, moet jou nog iets over dansen vertellen? Nou, dat, ik uh, vond wel ja. dat hij het bij het juiste eind had. Mm -hmm. en ik, ik, ik, ik sta altijd open voor allerlei uh, adviezen. En je kan overal van leren. Ja. Dus, uh, heb je zijn, uh, dat heeft niemand voorzien natuurlijk... maar zijn einde kunnen voor voelen dat het in één keer... men zei achteraf, iedereen die met hem werkte zei... hij brandde zich als een, ja, als een soort raket op. Uh, heb je dat meegemaakt? Heb je dat ja, ik heb, wel een paar keer, ik heb wel een paar keer dingen meegemaakt. Dat je dacht van, oh, dit gaat ver. Dat, je, dat hij zo ver was in zijn energie en dat hij gewoon echt op was. En dat hij, dat hij zoveel uh, ja, wilde gewoon zo krampachtig de aller, aller, allerbeste wilde zijn. En de grootste. En dat, dat ging ten te koste van zijn gezondheid. Ja. En hij was gevallen met rolschaatsen. Hij had een rolschaatsact. Hij had last van zijn rug. Dus daar had hij, denk ik, medicijnen voor. En ik denk dat hij gewoon, ja heel moe was, maar dat hij echt aan zijn einde zou komen, had ik niet gedacht. Nee. Ik had wel gedacht dat hij een keer zou stoppen en een rustperiode zou inlassen. Of ze minst overspannen ja. zou raken, ja. Dit had ik niet... Het nee. niet, niet, uh, was een nee. schok, ook voor jou, oh. denk ik, hè? voor heel Nederland. Ja. Ik weet nog, uh, ik reed in de auto en ik hoorde het over het nieuws. En ik heb mijn auto stilgezet en ik moest echt even aanhalen. Zo van, jeetje, wat is dit? Ja. Het was een heel, heel, heel erg grote schok, had ik niet verwacht. Willem Ruis. Ja. Een andere man, zijn naam viel straks even terloops. Uh, die laat ik je nu even horen uh, in de context van in de hoofdrol van, uh, van Mies Bouwman van 27, die uitzending van 27 april 1985. Oh, Weet je wie we echt niet mogen vergeten, Leen? Iemand die jij er vrij snel bij haalde en die eigenlijk bij... Alles wat jij een beetje groots opgezet doet aanwezig is. Dus vanavond een hoofdrol denkend, hoort zij er ook bij. Alleen ze komt pas op als ze rook is. Ja, kan ik ook niks aan doen? Penny de jager. En dat was Penny. Is Penny? En doet Penny weer mee de volgende keer? Ik denk het wel. Ik hoop het althans. Dat denk ik ook wel, ja. Want ja. Ja. je werkt met plezier. Nou, heel erg veel plezier. Waar ik altijd aan moet denken als ik naar jou kijk, is dat je voor iedere show altijd even de kleedkamer in komt. En tegen ons allemaal zei: van, We gaan het maken en meiden vanavond zo. Ja, ja. Echt geweldig. Dat is Penny de Jager. Dankjewel, Penny. Hey, bedankt. Lee Litouwers, zoals die voor iedereen heet. Ja, leuk. Ja, ik zou binnen zijn. wat heb je met die man? Maar ik proef alweer een beetje, ook weer dat Willem-Ruys effect, denk ik. Nou, hij was ook wel een Hij is de eerste met van die grote concerten in Ahoy. Dat deed hij allemaal alleen. Hij betaalde alles zelf en bemoeide zich ook over hem mee met het licht van jij daar ook in die shows? Ja, ja. Ik uh, was het, uh, ook het eerste grote, uh, grote show tegen Leen. Ja, wie heeft dat... Uh, hij heeft het verzonnen. Ja. Leen en daar is ermee begonnen. En daar ja. was jij achter uh, en ja. rond en bij... Ja, ik weet nog uh, dat hij bij mij kwam. was jij ja, ook Ja, weer... ik, ik weet nog dat hij bij mij ja. kwam in de studio. Hij zegt, uh, ben nu weet je, zo praat hij dat. Ik moet tien mooie meiden en het uh, moet groot en dit en dat. En uh, ja, waanzinnig. Ja. Maar hij is zo. Erg. Hoe komt het dat je steeds, dat kan mensen zeggen dan in historische zin, dat zal wel een toeval zijn, maar steeds op het moment in de geschiedenis van, laten we zeggen het vaderlandse amusement entertainment, steeds weer net op de juiste plaats bent. Weet ik niet. Toen bij Topop. Ja. Later Gelukkig. bij grote shows als en bij uh, Ruis en uh, Litouwers. Uh, nou, ik was natuurlijk wel de enige voorloper en ik was de enige grote ballet in Nederland natuurlijk. Uh -huh. Ik ben ook de enige commerciële ballet geweest, zelfstandig ongesubsidieerd, allemaal mm -hmm. zelf uh, geïnvesteerd. Dus er was niet zoveel. Dus toen kwamen we zo, zo direct weer bij mij terecht. Ja. Misschien was er wel meer, maar niet dat... Het is natuurlijk een carrière geweest met, uh, ja, met, met lijnen, zoals dat vaak ja. gaat. Hè? Uh, als je het totaal nu overziet, op ja. dit moment... Ja. Uh, zoveel jaar in dat vak, ja. uh, wat heeft het je gebracht? Um, nou, geen rijkdom. Je <laughs> je <vindt> dat... nee, <laughs> niet financieel was... rijkdom, dat maar wel we. als, mens, niet die zakelijke... als mens. Ja. Ja. Als mens. Nou... Ik, ik vind zelf, als ik nu terugkijk, dat ik een heel mooi, mooi leven heb gehad tot nu toe. Dat ik dit heb mogen doen, roep ik altijd. Want je moet er het lichaam maar voor hebben. Mm -hmm. Hoe hou je het vol? Ja, hier, tussen de oortjes hè? Mm -hmm. en, uh, en willen. En uh, ja, ik, heb, ik heb geluk met mijn lichaam. Ja, dat is natuurlijk inderdaad zo. Het ja. zal ook genetisch bepaald nee. zijn. Nou, en het is ook. Ik, ik weet wel de momenten, die kan ik wel terug, terug naar voren halen, dat je doorzet. Ja. En uh, die, die, die eenzame momenten dat je denkt dat, dat, dat je niet in beeld bent. Dat, dat soort momenten weet niemand. Die denkt van nou, ik moet weer gaan. En ook de klassieke opleiding die ik heb gehad. Ja. Altijd weer bij plié beginnen, die, stap 1. Ja, die opbouw, die discipline. Ja. Ja. Maar ze zien jou misschien ook wel eens achter de coulissen. Of vroeger hebben ze jou ook wel eens even anders gezien. Nee, nee hoor. Nee. Zoals je bent, ben je ja. altijd. Ja, altijd. Ik vroeg jou, hoe hou je het vol? Uh, het werd ook gevraagd aan, uh, uh, althans hij vroeg het ook aan jou, aan Aad Visser... Op 4 april 1998, bij gelegenheid van even één keer de terugkomst van top op toen de AVRO 75 jaar bestond. Advissel. Penny, Penny, Penny, Penny, Penny. Vertel het grote geheim wat heel Nederland uh, wil weten. Hoe hou je het vol? Hoe hou je dit goddelijke lijf in deze staat al die jaren? Nee, niet. Geen idee. Oh, je hebt me verteld dat je iedere nacht 200 push-ups doet. Um, ja, geloof het wel. Ik ben heel erg druk s nachts. Ik denk dat het daardoor komt. Oké, okay, ga zo door tot je tachtigste. Uh, dankjewel. En jij ook. Penny de Jager, het unieke ballet. En dat was uh, in 1998, alweer 12 wow. jaar geleden. Ga zo door. Je bent er nog steeds. Uh, yeah. Sterker nog, je was deze zomer op de parade te zijn. Ja. Wat doe je nu? Nu, uh, ik geef heel erg veel les... Geef, nee, maar als je te zien bent uh, ook, Oh, nu. Bedoelig, ja, ja. ik heb mijn eigen show. De Burlesque Show. Die heb ik op de parade gedaan. Heel succesvol. Ik schrok ervan hoe succesvol het was. Mm -hmm. Ik heb mijn eigen ding gedaan. Weer met danseressen van het EDC Dance Center in Zeist. Allemaal leuke meiden. En uh, ik, heb, ik heb mijn eigen visie weer neergezet. Had ik ook nooit gedacht dat ik dat weer zou mm -hmm. doen. En uh, ik danste zelf ook wel in niet zoveel. Ik ben meer... Het gaat nog wel. Het gaat heel goed, heel goed, Trainen, ja. trainen, trainen. Ja. Ja, en ik geef lessen. Maar, maar hoe is dat uh, ja, voor een vrouw ouder worden in dat vak? Dan nou sta je tussen meiden van 6, 27. No problem. En, nee. nee. Nee? Nee. Gewoon lekker bij de tijd blijven. en uh, mm -hmm. geef ook kleine kinderen les en uh, gewoon meedoen. Ja, gewoon meedoen al dus, Penny de Jager. Fris en fruitig de toekomst in het begin is gemaakt, zullen we maar zeggen. Ze wordt morgen 63 jaar. Ben Kolster was in deze aflevering van Helden van Toen in gesprek met haar. En u kunt dit programma van NTR doorgaans beluisteren op de zaterdagen... aan het begin van de avond om 6 uur op Radio 5. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten... die kunt u mailen naar nachtvluchten Of u kijkt op onze site, daar staan ook allerlei contactgegevens. En dat adres is nachtvluchten.fm U kunt ook schrijven, dat adres is Max, ter attentie van nachtvluchten... postbus 518-1200, Alpha Mike in Hilversum. En onze programmering, zou u die van tevoren willen weten... staat natuurlijk op de site nachtvluchten.fm... maar die staat ook weer op de en dat is pagina 331. De jaren, dat is je je. We leven altijd, vol zonneschijn. Die jaren zijn voorbij, mooi was je kindertijd. Nooit komt die tijd terug, die ben je kwijt. Die jaren zijn voorbij. Mooi was je kindertijd, nooit komt die tijd terug, die ben je kwijt. Je pape's herd je, hij is je held. Die alle sprookjes heel mooi verwerkt, het leven voor je kent geen termijn, dat het zo altijd zou moeten zijn. Die jaren zijn voorbij, mooi was je kindertijd. No komt die tijd terug van Cor Aftink, gezongen door Alex. De muziekproducent en tekstschrijver Cor Aftink werd geboren in 1934. Hij schreef de Nederlandse versies van The Rose en Ein bisschen Frieden. Hij produceerde diverse hitsingles van BZM. Cor Aftink overleed op de datum van vandaag in januari, nu precies een jaar geleden in 2010. Dit is Radio 1, U luistert naar Nachtvluchten van Max. Regelmatig worden wij door gasten uit het verleden op de hoogte gehouden... wat betreft het reilen en zeilen in hun beroepsleven of persoonlijke leven. En ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaat... die in 2009 te gast was in Nachtvluchten Kinderspel... stuurde ons naar aanleiding van Oud en Nieuw een boeiend bericht. Hij mailde het volgende. Onder begeleiding van bijgaand stukje van mij in De Ezeltje Prik van December doe ik je de beste wensen voor 2011 toekomen. Ter ere van je kleinkinderen, kinderen en ter ere van het kind in jezelf. Dat ze ook het komend jaar allemaal nog lang onder ons mogen blijven en fris naar de wereld kijken en mogen blijven kijken. Met vriendelijke groeten. Ewald Vervaat, ontwikkelingspsycholoog. En bij ons de gast dus in Nachtvluchten Kinderspel in juni 2009. En de column is als volgt. Verdwijnend kind. Volgens de Nederlandse psycholoog Willem Koops is het kind door de boekdrukkunst ontstaan. Voor 1450 waren kinderen kleine volwassenen en ze leerden alles op straat. Na de uitvinding van de boekdrukkunst zat kennis verstopt achter letters. Die letters moesten geleerd worden om de kennis te ontcijferen. Kinderen gingen naar school, ze hoorden niet meer bij de grote mensenwereld. Tegenwoordig zijn televisie en internet overal. Informatie ligt voor kinderen voor het oprapen. Daarom zou het kind aan het verdwijnen zijn. Als koopsgedachte klopt, moeten er de afgelopen eeuwen... verschijnselen bij het kind geweest zijn die voor 1450 niet bestonden. Dat is niet het geval, want onze kinderen zijn gelijk aan die van de oudheid. De Griekse blijspeldichter Aristophanes schrijft in zijn stuk Wolken... Als je mama vroeg, kwam ik naar je toe met brood. Je had nog geen kakka gezegd, of ik nam je mee naar buiten en hield je voor me. Dat is nog steeds zo. In fase 4, gemiddeld 8 tot 12 maanden, brabbelt het kind regelmatig... Mama, tla tla, en dus ook mama en kaka. De Griekse arts Soranos, rond 100 na Christus, schetst het geleide lopen. Wanneer het kind korte tijd begint te gaan staan, moet men het bij een muur plaatsen en daar laten staan. Of het voor een stoel op wieltjes plaatsen. In fase 5, 12 tot 15 maanden, loopt het kind nog steeds aan iemands hand... achter een loopwagentje of inderdaad langs een muur... of achter een stoel op wieltjes. Pas in fase 6, 15 tot 18 maanden, ontstaat het losse lopen. Dan kan het kind zijn evenwicht bewaren. De Romeinse dichter Horatius beschrijft een puberende dreumes. Je biedt de boze jongen appels aan. Hij wijst ze af. Neem ze toch schattenbouwt. Hij zegt nee. Als je ze niet geeft, wil hij ze. Dit weigeren bij krijgen en willen hebben bij niet krijgen... horen nog steeds bij fase 9, 26 tot 31 maanden... die daarom de dreumenspuberteit wordt genoemd. Het kind is niet aan het verdwijnen. Gelukkig maar, want je kind is een bron van zorg en van vreugde. Juist omdat het fris naar de wereld kijkt, omdat hij nog zoveel moet leren... Het kind is al enkele millennia bij ons en blijft voorlopig bij ons. Iets om bij stil te staan in deze tijd van het jaar. Van terug en vooruit blikken. God bless the child.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 It don't ever make the bread Mama may have, Papa may have But God bless the child that's got his own That's got his own Tell me the way it is, Billy Crusts of bread and such You can help yourself But don't take too much Mama may have Papa may have But God bless the child that's got his own That's got, got his own Bless the Child, Tony Bennett en Billie Holiday. Tony Bennett hoopt dit jaar 85 te worden. Tenminste, ik ga ervan uit dat hij dat hoopt. Billie Holiday is er natuurlijk al lang niet meer. Maar haar echte naam doet mij deugd. Eleonora Fagan Guff. We hebben nog heel even tijd voor muziek hier op Radio 1. Xavier Cugat, de Amerikaanse bandleider van Catalaanse afkomst... geboren op 1 januari 1900 en virtuoos violist en arrangeur. Hij groeide op in Havana, in Cuba. In New York vormde hij samen met zijn bandleden... voor en na de Tweede Wereldoorlog het huisorkest... van het Waldorf Astoria Hotel. Hij overleed in oktober 1990. 1 januari 1900 dus geboren... Dat is echt 111 jaar geleden. Van hem, Kugat Nougat. Cougar, I am desolate. I am broken up. On the way from France, I come to get you to sing a great French song, and you will not listen. Well, I can have you desolate. What is the song? Oh, a million francs. The song, she is la mer. Oh, I'm sorry, but right now, we are going to play Beyond the Sea. Beyond the Sea? She's the same thing in English. A thousand francs. Hmm, somewhere in there, I got... Shorter of a few hundred thousand things. Well, anyway, here is your song, Beyond the Sea.